Dijkers met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt de komende uren twee belangrijke routes naar het zuiden van de Gazastrook niet te bombarderen. Tot, die, tot drie uur vanmiddag, Nederlandse tijd, krijgen Palestijnen zo de tijd om via die routes te vluchten naar het zuiden. De VN zegt dat gisteren al tienduizenden Palestijnen naar het zuiden van de Gazastrook zijn gevlucht. Israël waarschuwde toen al om het noorden te verlaten, omdat er waarschijnlijk een grondoffensief wordt voorbereid... Daar is nu nog geen sprake van, maar specialisten verwachten dat als dat offensief er komt, dat waarschijnlijk vanavond of morgenochtend zal gebeuren. Het Israëlische leger heeft verder enkele lichamen teruggevonden van Israëliërs die sinds een week vermist zijn. Het gebeurde bij invallen gisteren in de Gaza-strook door grondtroepen, meldde Israëlische media.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 In Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed in een autosloperij. Daarbij kwam veel rook vrij, maar niemand raakte gewond. De autosloperij ligt vlak bij de luchthaven van Rotterdam. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer nog. Het is vanochtend zonnig en droog. Vanmiddag is er meer bewolking en de volgende er ook wat buien. Het wordt in de middag uiteindelijk 13 tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu, Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemort. Ja, ja, ja. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks onder andere kijken we even wat er allemaal in de wereld speelt. Onder andere is er iemand jarig. Hij zingt op zijn eigen feestje. En natuurlijk hebben we het over dit. Ja, waar juichen zij voor. En de gast, hij is al overleden, maar hij zou jarig zijn geweest. Hij speelde hij jarenlang dit. Nou, veel meer in het radioprogramma Toebak Leef. Eerst maar even goud van oud. Hier, lightning sheet. Stel je voor als... Awesome. Oh ja, daar weet ik al op paar van. Maar dan stel je voor als Israël heel plat platbommerdeert. Ja, mooi hè. Dan zijn de problemen uh, over. Nou, ik ga nog een stap daarvoor. Stel je voor dat de Palestijnen en de Joodse mensen tot elkaar komen. Ja, dat zou mooi zijn. En dat we het al dat geweld gewoon niet nodig hebben. Dat is wel echt fantastisch geworden. Tweede, tweede gedeelte van het radioprogramma. We kijken weer naar de geschiedenis? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 110 jaar geleden, 1913 in St. Hennet... daar uh, was een gigantische mijnramp. Explosies onder in de mijn. Het is Het is een On Britain's long register of mining disasters, never have so many lives been lost as at Heneth in 1913. 439 dead, the youngest miner, just 14. Your grandfather narrowly missed, missed. the Yes, the he was down. Yes, he, he, he was one of the fortunate ones to, to get up on the other side of the pit. And uh, to hear that uh, his, his family was still down. Ze vieren dat nog. Nou, vier. Ze staan er nog steeds bij stil, bij en dat was 110 jaar geleden, 1913. En uh, er waren al eerdere dodige gas-explosies geweest. Ze hebben daar een soort damp in die mijn hangen van gas en methaan en waterstof. En waarschijnlijk is er een vonk van een een of andere meetapparaat, een signaalapparaat, uh, uh, gekomen. En daardoor is alles geëxplodeerd. En uiteindelijk hebben ze echt wekenlang moeten zoeken naar al die mijnwerkers die onder de grond zijn gestikt. En nou goed, ze hebben daar jarenlang ook naar gezocht om te halen, achterhalen, wat er nou precies fout is gaan Nooit echt een dader kunnen vinden of nooit echt een duidelijke fout. En nou goed, er zijn later ook nog wel weer explosies geweest in die mijn. Ja, altijd levensgevaarlijk onder de grond om daar aan het werk te gaan. Het is vandaag uh, precies vier jaar geleden <coughs> dat de politie een boerderij is ingevallen in de Drentse Ruinerwold. En daar ze, vonden ze een gezin dat negen jaar lang in een afgesloten ruimte van de boerderij heeft geleefd. Het gezin bestond uit zes mensen tussen de 18 en 25 jaar. En een vader zou daar leven vanwege het einde der tijden. Ja, en de toeval wil ook nog... Even dat nog een fragment. Het Trentse dorp Ruinerwold wordt in één klap wereldnieuws afgelopen najaar. Een gezin blijkt er al bijna een decennium lang volledig afgesloten van de buitenwereld te wonen. In deze boerderij met verborgen ruimtes. In de zomer van 2010 trekt het gezin hierin, in deze afgelegen boerderij. Ze staan niet ingeschreven bij de gemeente en buren hebben al die jaren geen idee dat hier mensen wonen. Dat verandert allemaal als de oudste zoon van het gezin, Jan, op zondagavond 13 oktober deze kroeg, de kastelein, binnenloopt. Ja, bizar gewoon. Dan ging hij, uh, het, het, noem je het, de kroeg binnen en daar ging hij wat vertellen. En uiteindelijk, uh, de politie de volgende dag ging daar binnenvallen en toen vonden ze dat hele gezin uh, afgesloten van de buitenwereld. Ja, maar ik heb dan wel zo van, hoe kan het nou? Hebben ze wel uh, WOZ betaald? Nou ja, ja <laughs> mensen die daar en dus het de zaakbelasting ja. eh, oh, moet ja. ook betaald worden. Ja, ik precies. Denk... jij ja, gaat meteen over de cijfers. En water. Ja, en water, uh, gas. hoe zit dat. Ja, en inwonersbelasting, maar weet ik ja. Maar goed, uiteindelijk, uh, het mooie is wel dat Israël, um, de man, uh, die heeft daar natuurlijk nog een boek over geschreven. Uh, ik ben ze namen in één keer kwijt. Nou goed, een van die zonen die uiteindelijk zeg maar, het huis ja? is uitgelopen, de boerderij uitgelopen... die heeft ook een boek geschreven. En ik was zo onder indruk van de intelligentie van al die mensen... die eigenlijk geen school, geen opleiding hebben gevolgd... dat die toch echt heel veel dingen konden plaatsen gewoon in het leven. En uiteindelijk is daar een documentaire over gemaakt natuurlijk. Die kwam uit in 2021. Docu, de, een docu-sint-serie. De kinderen van de Runner Walt. En, uh, dat is gemaakt door Jessica en je heeft er ook een gouden televisiering mee gewonnen. Ja, ook en... precies. Vandaag, op deze dag ook, hè? Ja, precies. 2021, ja. ja. ik vond het wel heel da toevallig. Twee jaar later. Ja, ja. Uh, uiteindelijk is deze man... Is hij nou overleden, die vader? of toch? is volgens mij niet. Of is hij nou in een verzorgingshuis? Hij was in ieder geval redelijk van de wereld. Uh... Ja. Ja. Ja. Ja. ja, het einde der tijden. Daar staat ze op te wachten eigenlijk. Ja, dat is En zo heeft hij die kinderen misschien wel binnen kunnen houden. Hij was niet hij naar uh, buiten, want uh, hoe? Het einde der tijden is een soort uh, het secte geweest van Sin Mayong Moon... Hij is 92 geworden en die had al extreme ideeën over de wereld. Goed. Ja, maar ik denk dat hij gewoon gelovig was dat hij dat dacht. Maar ja, in ieder geval, in uh, 1980 is het eerste optreden van U U2... op het vasteland van Europa in, in een KRO-studio in Hilversum. Een fragment. Dit is dus echt wat je live hoorde in de Karo-studio die is toen daar opgenomen. Het grappige is, mensen die uh, dat hebben meegemaakt, die zeiden wel best aardige beentjes Ze waren bij de studio aangekomen. Het leek er wel een stelletje van die eeo jonger die net uit de coffeeshop vandaan kwamen. Huh? En er waren in die tijd wel meer van die uh, beentjes met een elektrische gitaar. Dus zo dramatisch was het allemaal niet. Ze speelden smiddags in de Karo-studio. S'avonds speelden ze in Amsterdam... En daar zijn ook nog pamfletten van YouTube, uh, uh, een band uit uh, Dublin en uh, nou dat uiteindelijk. Uh, uh, ja, nog even een klein stukje leuk. You. This next one, this next one's called a, a Day Without Me, A New show. En de band bracht uh, een paar dagen later zeg maar het album Boy uit. Dit is allemaal nog voordat het eerste album ook uitkwam. Leuk. Ja, dus dat is echt helemaal. Dus wij hebben van... eigenlijk uh, de startschot gegeven voor hun. In Europa. Ja, ja, maar ze waren al wat jaartjes bezig hoor. 1980, ze waren op 75, 76 zijn ze begonnen uiteindelijk. Oh, Oké. Okay. Dus uh, vertel. Ja, paus, paus Calicus de eerste. Dat is een paus, de 16e paus van de katholieke kerk. Die, die, was eigenlijk, uh, die wordt vermoord en in een put gegooid. In de basiliek van uh, Sint Maria in Trastevere. Maar die man, die was dus in dat jaar al... was hij voor de, uh, het vergeven van alle zonden ook moord en verkrachting. En uh, daardoor kwam er een, een scheuring in de kerk. En daarom is hij waarschijnlijk ook uh, vermoord en dus zo. Dus, uh... Goed, nog iets ja. anders in 2010. In Chili worden de 33 mijnwerkers, ja, die echt maandenlang onder de grond zaten, vanaf uh, 5 augustus, één voor één naar buiten gehaald. Nee, die niet. Ik bedoel, ik bedoel uh, deze. Uutile. Mijn ongeluk was op uh, 5 augustus. Uiteindelijk dachten ze van... ze zijn vast allemaal om het leven gekomen. Ze gingen boren. En uiteindelijk uh, kwamen ze bij een gang terecht. En dat was op zes meter afstand... van waar de mijnwerkers zaten. Die hebben Aan de boorkop hebben ze een briefje geplakt. En toen kwam de boorkop weer boven. En toen lazen ze het briefje. Toen dachten ze, echt waar joh? Zijn al die, twee, die alle, hoeveel 33? Waren 33 mijnwerkers nog ontleverd? Na tien weken hè, zo? Ja, na tien weken. Jemig. En uiteindelijk... Uh, hebben ze vier kleine uh, openingen hebben ze uh, uh, drank en uh, eten. Alles, medische voorzieningen, hebben ze allemaal naar beneden gegooid, uh, gebracht. En toen hebben ze daar echt nog maandenlang geleefd. En uiteindelijk kwamen ze dus op 14 oktober allemaal naar boven. Ongelooflijk. En dat was een spektakel wat live op de televisie te zien was. Ja. 20 miljoen dollar heeft dat gekost. Ja, ja geweldig. Ja. ja, in 1863 krijgt Alfred Nobel... Uh, ook trooi op de nitroglycerine, dus uh, dat is waar je mee bommen kan maken. Yeah. Maar ja, hij heeft toch altijd zo schuldig gevoeld daarover dat hij dus gezorgd heeft dat het geld wat hij ermee verdiende, gebruikt werd voor de Nobelprijs. Klopt, daar echt die ongelooflijke geld mee verdiend. Het mooie is dat, uh, hoe heet het ook weer, wat Nitroglycerine Nitroglycerine. Glycerine. dat ja. was uh, onstabiel materiaal en. Uh, Zeg maar dat, dat moest je ter plekke in elkaar sleutelen. Want als je, zeg maar, je denkt, van nou, ik, ga het, ik ga het even met de wagen verplaatsen. Dat, oh, te veel schokken. Dan ging, het, wow. eh, dan ging het al af. Dus dat was heel onstabiel. En uiteindelijk eh, had hij dus bedacht dat je dat nitroglycerine ook kon laten opzuigen door iets eh, een poreuze stof. En daar dan een lont in te steken. En dan krijg je dynamiet. Dat en zijn die staafjes die je die altijd ziet. In die tekenfilmpjes en zo. Ja, dat gaat dus... Uh, <laughs> ja, dat is wel leuk, vind ik dat. Ja, en dan zie je ze altijd rennen met die staafjes. Ja. En dan trekken ze de dingen. De lont kan je er ook nog wel uittrekken. Ja. Dan breekt die niet. Nou goed, ja, ik heb er wel meer van dat soort ja. dingen gezien met dynamiet. En daar, daar hou ik ook op. Ja, in 2010. Ja. De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties... verklaart de runderpest uitgeroeid. En het is de tweede virus in de geschiedenis na de pokken die door de mensen is uitgeroeid. Maar ja, nou de vogelgriep nog natuurlijk, hè? Ja, Want ja. dat ja, gaat ja. ook niet helemaal goed. Goed, tot zover even de verjaardag. Of nee, de, de, de geschiedenis. En straks hebben wij de verjaardag voor u. Eerst hier even. Only the boy. Broken I'm so wrong. I want this to last. When it's too good, too good, why do I feel like we're about to cry? dramatische oh, over de poets. Ja, die zitten echt eh, dagelijks bij elkaar al in gedichten voor te dragen. Nou, dat denk ik ook niet. Maar goed, goed, dit was de nieuwe singer die het Only Crash. Zeker, het is tijd voor de verjaardagen. Verjaardagen. Jazeker! Hij ziet op zijn eigen verjaardag ook, hè? Want ja. wie is dit? Ja, dat ja, is uh, Mr... Uh... Cliff Richard. Yes. Hij wordt 83 vandaag. We het, hè. Hij heeft toen meegedaan met dit nummer. Congratulations heeft hij namelijk meegedaan. Met de Eurovisie Songfestival in 1968. Niet gewonnen. Later deed hij nog weer mee met uh, Power, Power to All Our Friends. Oh ja, 73. dat was wel niet, hè. Tweede en derde plaats, geloof ik, heeft hij toen behaald. En uh, zijn eerste echte single, dat was... Deze plaat, even kijken waar ik hem heb. Ook weer van. Lopperton um, um, uh, Ja, ik had hem wel. Move, Move Up. Dat was zijn eerste plaat van. Uh, uh, even kijken van uh, Cliff Richard. En, dat was eigenlijk en de Living Doll, hè, natuurlijk, hè? Ja, dat was de B-kant van, uh, van, van hem. De A-kant was Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos toch de andere kant. En toen uiteindelijk werd dus Move Up werd, uh, de, de eerste plaat van. Uh, Cliff Richard, dat is deze. Oh, wist hij dat die van hem was. Ja. En ja, natuurlijk was je geïnspeerd door... Uh, niemand minder, als natuurlijk... Cl uh, nee, uh, Elvis Presley. Uh, en later het ging je natuurlijk voor de grap nog met... The Young Ones. Uh, die ja, plaatmaat. die was wel heel leuk. En het grappige is, Living Doll was een plaat van hem. Een heel oude plaat. Young, was ook een, Young Ones was ook een oude plaat van hem. Maar Young was dus ook een heel idiote idiotengroep. Mannen bij elkaar die een serie maakte die altijd zo echt gigantisch bizar waren. Hey kids, it doesn't matter what you are, punks, skins, rasters, mods, rockers, Keith, Tiggy, even everybody, everywhere. Ja, even bij, stop met rukken en luister naar deze plaat. Hey Tokyo, majesteit. Dat is natuurlijk altijd een grappig. Dat ja, Hele... Ik wel ook denk aan de Muppets dan nog. Right? Ja, ja, ja. <laughs> Het is een hele trage plaat, ja. maar... Er zaten leuke beelden bij natuurlijk van de ja. Young Ones. Maar wat me ook opvalt, dat hij heel veel met de Shadows... Ik wist niet, dat dat was dat dan Cliff Richard en de Shadows of zo? Nee, dat was nee. zijn begeleidingsband eigenlijk. Nee, nou, het heette gewoon de Shadows, heette dat toen. Ja, klopt. Denk dat waren, ik. dat was eerst, waren eerst de Drifters, maar de Drifters had je ook al in Amerika. Dus uiteindelijk hebben ze de naam veranderd in de Shadows. En uiteindelijk uh, tot en met, wat was het, 69? Oh, goed, maar, geef wat zij ze uit elkaar gegaan. En toen is iedereen solo gegaan. Ja, toen had de Shadows altijd zo Shit, we hebben geen zanger meer! Nou, maar. Instrumentaal. Oh ja, zo kwam het allemaal. Zo kwam het allemaal. Ja, Goed. vandaag is ook de geboortedag van Willy Alberti. Ja. Hij heet oorspronkelijk Karel Verbrugge, met een C. En uh, ja, hij, hij is maar 58 geworden, die man. Echt niet? Echt niet oud geworden? Oh, ik denk echt niet 58? Ja. Ja, mooi, de, de opa van Danielle, die helaas deze week overleden is, hè? de dochter van uh, Willeke Alberti. Oké, okay, wist hij niet. Oh, dat wist je niet? Oké. Okay. Nee. Ja. En ze hebben samen ook heel veel muziek gemaakt. Natuurlijk. Ja. Je bent geen knappe vrouw. Jouw zijn voortdurend in de raam. Ja, Willy en Alberti. Willy, Willeke en Willeke Alberti hadden samen ook een radioprogramma. En ze waren ontzettend populair. Echt vanaf 1965 presenteerden ze samen een maandelijkse tv-programma. Willy en Willeke, en, uh, grappig is deze Willy Alberti, dus de vader, was bevriend met uh, Will en Peter Post en was zelf ook af en toe ploegrijder. ploegrijder. Oh, wat is grappig, dat, dat wist, ik grap... wist ik niet. Ja, ik wist helemaal niet dat hij een link had met fietsen. Nee. Goed, nee blijkbaar wel, dus. Nou ja, wie vandaag ook jarig is, ik heb al van alles van jou gehoord, Mr. Roger, Sir Roger Moore. Hè? Ja, hij, die, uh, hij, hij, begon, hij begon met deze serie. Hi. Daar heeft, heeft hij echt 39 afleveringen van gemaakt. Toen werd hij gevraagd voor deze serie. 118 afleveringen. Nou, Dat is echt niet misselijk gewoon. Ik. Uiteindelijk komt er ook deze, de verzierers. Dat is nog wel het mooiste muziekje, denk ik. Dat is echt, dat geluidje vind ik zo mooi. En het grappige is, was het natuurlijk ook samen met... Uh, ik zei nog, Tony Curtis heeft hij dat gepresenteerd. Twee van die charmante mannen die dan... De, de, de criminaliteit te de lijf ging op een hele ja, aparte leuke manier. Uiteindelijk werd hij gevraagd in 1973 om James Bond te spelen. Dat heeft hij zeven keer gedaan. En uh, Hij hij zelfs ook nog in de Tweede Wereldoorlog. Je, heeft hij in het Britse leger gezeten, tweede luitenant. En Hij heeft vele advertenties ingesproken en ingespeeld over truien, tampen staan. Nee. Uiteindelijk uh, is hij zeg maar, uh, uh, eerst alleen Series gedaan en uiteindelijk pas veel op de, of op de, bij de films terechtgekomen. Echt een carrière, een ruime carrière van 70 jaar. Ja, bizar. Enorm. enorm. Ja. Nou, ik, zit nou, ik zit nou net even te zoeken, want die muziek van de versierders, ja. die uh, tune, die, die, die komt me zo bekend voor van dat het ook wel eens gebruikt is, denk ik, in uh, bepaalde muziek. I, I, de popmuziek of zo, een beetje dat stukje. Oh, dat zou ik niet. ja. Ja, wat ja, grappig is ja, dat. John ja. Barry heeft het gemaakt. Die heeft heel veel, ja. veel muziek gemaakt. Echt ongelooflijk veel, hoor. Ja. Dat is, uh, die heeft veel gedaan. Leuk. Goed, wie je nummerjarig is? is? Margriet Eshuis. Ze is ah. helaas overleden, vorig jaar, ja, op vorig 29 jaar. december. Maar uh, ja, zij is natuurlijk zeer bekend van uh, Black Pearl en House for Sale en zo. House for Sale. You carry it on the side. Ja, en natuurlijk ook over wat je al zei, Black Pearl... Fijn, fijne heeft. ze zat uh, samen met uh, Hans Vermeulen Meulen in uh, Lucifer. En House of hadden ze in 1972 een uh, 72 hit mee. Uiteindelijk trouwden ze in 1975 met Dick uh, Buisman. En het grappige is dat hij was de bassist van de band uh, Lucifer. Henny Huisman trouwde destijds op hetzelfde feest met zijn partner. Hoog oh, grappig. En uiteindelijk is uh, in 1984 S. Uh, uh, Eshuis en uh, Dick Buisman uit elkaar gegaan. En toen is ze getrouwd met Maarten Peters die ook heel veel teksten schreef. En nog steeds schrijft voor uh, beentjes. Leuk, leuk. Ja, ja leuk. ik heb toevallig wel die, die Harry gezien uh, van een, nu het nog kan. Of zo, een van de serie voor oude mannen die op vakantie gaan. Oh ja. ja in ja, ja. Azië, dat dus was wel leuk. Ja, hij, was wel weer, hij heeft natuurlijk weer gehuild. Ja, maar ja. het hoort erbij. Ha, hij heeft natuurlijk weer gehuild. <laughs> en niet uitsman. Je, je hoeft maar niets te doen. Uh, dan helpt. hij. Ik Sentimentele weet niet. kwast. En hij was wel heel boos dat hij op 52 jaar geleefd al afgeserveerd werd. Ja. Dat, dus dat, ja, dat, dat, dat kwam er allemaal uit. Ja, hij, dus, uit, maar hij doet wel uh, goed, want hij heeft een boerderij. In bakker. Mijn cliënt uh, uh, werkt op zijn boerderij. En af en toe komt hij in huis En even kijken in het restaurant. en komt Bij de dier. Erg leuk. Goed, vandaag wordt hij 65. Zou die ermee stoppen of is hij er al mee gestopt? De man van dit. Thomas Dobley is een Engelse muzikant. Hij hey, eigenlijk gewoon Thomas Morgan Robinson. Maar ja, je begrijpt al: Dobley. hij maakte heel veel beentje, of heel veel bandjes voor vrienden. En in die tijd had je ruisonderdrukking. En dat heette Dolby Ruisonderdrukking. En daar oh, komt zijn naam vandaan, zijn artiestennaam. Oh, wat grappig. Blinded Me With Science was een grote hit in 82. Scare Myself is ook een hit voor hem. Hij is bekend omdat hij uh, ook heel veel bandjes heeft geproduceerd. Zoals uh, Pursuit uh, Sprout. Uh, en uh, dat is zo ontzettend ge gepolijst, zo, zo uh, strak. En daar staat hij bekend van. Uh, goed, Steve McQueen is dat plaatje. Leuk je hebt toch Justin Hayward. Ja. Hij is 77 geworden vandaag. En hij is uh, een van de lid en liedzangers van de Moody Blues. Oh ja. Blues. En uh, ja, ik, ik hou wel van die muziek, hoor. Tuesday afternoon. Vond altijd wel een heel fijn nummer. Echt, uh, symfonische dus, rockmuziek. Ja. Ja. Met je idee van pink voelt me dan net even wat anders. Goed. Uh, nou, dat is zover de verjaardag. Je ja. hebben we nog veel meer, maar die komen we straks wel even bij. Dus ja. even kijken wat we nog meer hebben. Eerst hebben we al lekker muziek op die radio. Dus pas is nodig. Hier, vistas. Wie? But if you made My fist Cool cruel heart Oh so sweet The ghost where the ever meets the coast You know we were close De band uit Edinburgh. En jawel wel, in 2020 begonnen ze te spelen, althans, ze brachten zijn een debuutalbum uit. En het is fantastische muziek. Ja? Nou, 23 november spelen ze namelijk in eh, Amsterdam de Paradiso 14 euro. Doeven normaal, joh. Oh, daar kan ik wel tussen gaan zitten. Dan vraag ik gewoon 20. Dan kan ik er geld op verdienen. Dat zijn nog eens prijzen, dames en heren, om gewoon naar zo'n bandje te gaan. Ik nou bent aardig. Ik vind het wel ja. aardig. En dan ga je heen. En... Ja, maar ik vind het echt heel goed. Zo kan je eens wat ontdekken en, oh, en... Ga... Niet te veel geld. Wanneer gaan we erheen? Ja, zo zou wij nu kunnen doen ja. Gewoon even een uh, bedrijf uitje. Het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Kijk weer wat hier in Zandvoort allemaal al speelt. Zandvoortse bericht. Voor je feest 2023 voor vrijwilligers van pluspunt. Het is een jaarlijks feest. En als bedankje voor de grote schare trouwe vrijwilligers. Die met harte en activiteiten begeleiden hier. Van jong en oud. Ze doen alles hier om mensen bij elkaar te brengen. En het was 29 september. het we ijs nog lang geleden alweer. Maar goed, het feest was in de blauwe tram. En het was een gevarieerd programma. Er was een quiz. Onder andere uh, leiding van Remco Winja En ook Ben Zonneveld was erbij. Live muziek. En uh, je kon er ook nog even wat naar binnen schuiven. Oftewel een buffet. Uh, dat had Rabbel uh, georganiseerd. En verder. Uh, even kijken. Oh ja, de oudste. Om even te laten zien. Nou, nah, ik ben te oud om dit te doen. Nee, yeah, dit had ik vroeger ook wel willen doen. Dat zijn allemaal lulpraatjes. Want de oudste is Henny Hulst. Henny Hulst is 90 jaar oud. En die doet uh, dingen bij de koffie, geloof ik. En uiteindelijk Tineke Sikkens. Uh, chauffeur. Uh, die uh, begeleidt de ziekenhuisbezoeken. En die zegt. Om hier vrijwilligerswerk te doen, dat is een warm bad. Oh. Wow. En echt, als je zeg maar een klote hebt... je denkt, ik oh, oh, oh, moet nog zo lang werken... dan zou je gewoon vrijwilligerswerk daarnaast kunnen doen... en dan krijg je daar veel meer waardering. En oh. ik zeg ook altijd tegen mijn vrijwilligers... Eh, dan komen ze langs en dan hebben ze altijd eh, van... ja, ik wil iets doen voor de maatschappij, bla, bla, bla. Ze zeggen, allemaal wel heel leuk. Je komt iets brengen, maar ik wil dat je ook iets komt halen. En als dat niet in evenwicht is, dan houdt het niet vol. Dus kijk om je heen, geef het je echt iets... Dan hou je het vol. Nou, heel vaak blijven hangen. We hebben echt vrijwilligers die al twintig jaar komen. Dus dat is een goed teken. Wat heb jij nog? Ja, ik heb het nog over de bibliotheek. Er is vandaag nog een uh, uh, mogelijkheid om je eigen fantasiewezen te maken. En het is van elf tot half één. Dus dat uh, duurt niet al te lang meer. Kijk even over de site van de bibliotheek. Maar daarnaast wil ik ook even melden... dat vanwege de herindeling van de collectie gaat... de bibliotheek dicht van 20 november tot en met 3 december. Maar dat is tijdelijk toch? Ja, ja, tot en met 3 december. Dus dat, maar dat is dus uh, volgende maand. Pas. Dus uh, zorg even dat je je boeken haalt. En uh, je kunt je materialen inleveren in een van de andere vestigingen. Maar ja, in Heemstijden en Bloemendaal. Nou ja, uh, zorg gewoon nog maar even dat je dan maar even op je app uh, boeken leest. Dat, want dat kan ook. Hè? En uh, die herindeling betekent dus uh, nog niet dat de collectie kleiner wordt. Want de oude boeken gaan vervangen worden. En de jeugdcollectie wordt uitgebreid. Ja, het grappige is. Dat is, echt, dat is grappig. Je zou verwachten in Zandvoort dat het meest gelezen wordt door oude mensen... want die hebben nu ook wat meer tijd en zo, weet je wel, op het strand en zo... maar echt, de jeugd schijnt hier het meeste te lezen. En dan denk je van, is dan echt, wordt er dan zo weinig gelezen... dat de jeugd er uiteindelijk bovenaan ja, komt? Ja, nou, er was laatst ook een heel programma op tv... dat, uh, dat, dat scholen steeds bezig zijn met begrijpend lezen... Ja. Maar dat is dan heel saai. Omdat je dan in een soort uittrekseltjes moet zeggen. van Wat betekent de titel en al die dingen. Waardoor de, de lol van het lezen ervan afgaat. Ja. En het is zo belangrijk. Dat mensen dus gewoon van die spannende verhalen meemaken. Zoals Roald Daal. Ja, vroeger had je dan de Chameleon. Weet je, de schippers van de Chameleon voor kinderen. Ja, echt een hele oude boeken ook. Ja, ja. Ja. Maar je hebt ook uh, voor jongvolwassenen ja. een hele leuke boek. Ja, zeker. Ook over aliens en zo. Echt hartstikke leuk. Ik, ik, ik luister altijd even boekenbesprekingen op een of andere radio. En dan word ik altijd heel enthousiast. En tot ik even weer in de bibliotheek sta. Of gewoon in de boekwinkel dan denk ik van, oh, dat zijn wel heel veel lettertjes. Hmm. Ja, dat ben je, ja, als je dyslectisch bent zal je lezen waarschijnlijk nooit mijn hobby, hoor. Dat is wel zo. Ondernemingsavond Zandvoort uh, is binnenkort weer 17 november. kan je weer naar de ondernemer uh, van het jaar gaan om te kijken ja, wie, he, wie heeft er gewonnen. En dit jaar is het thema uh, Jaar rond gastvrij... Dus veel ondernemers oh. in de horeca en de re retail, uh, brands, uh, ja, die moeten gastvrij het imago toch wel omarmen... om te zorgen dat ze ja, denken van... oh, daar gaan we weer naartoe. Dat was de vorige keer zo leuk. Het moet naar een hoger niveau, wordt afgeteld. verteld. En tot en met 22 oktober kan je uh, bedrijven voordragen. En dan moet je even kijken bij www.zandvoortsekrant.nl-verkiezingen. En dat wordt allemaal weer gehouden in de haven van Zandvoort. De inloop is dan vanaf uh, half acht... En het is ook een beetje een netwetwerkborrel, hè? Gewoon om daar even te... Ja, En goed, ik weet niet, wie Leuk. heeft vorig jaar gewonnen? Weet je dat nog? Uh, mm, ik, ik dacht misschien het wapen van Zandvoort. Oh, dat is dan Oscar. Goed. Dacht ik. Ja. Dus, uh, ik had toch nog, uh, nog een melding, want het traditionele Prinsenhof volleybaltoernooi wordt uh, weer gehouden op de zondag na Sinterklaas, 10 december. Tenminste, als er, er voldoende teams worden aangemeld. En vorig jaar bleek al dat door de coronastop van twee jaar het lastiger was geworden... om Genoeg teams te krijgen en op de valreep lukt het. Hè? En initiatiefnemer Arjan de Boer zet de traditie heel graag voort. Maar het is nog niet rond, dus nieuwe teams zijn van harte welkom. Je hoeft geen volleyball-expert te zijn. Maar als je maar sportief bent en uh, als je dus uh, dat wil doen, schrijf dan in via het e-mailadres a.j. de Boer aan elkaar: 57 apenstaartgmail.com. Dus 57 at 57gmailcom Dus als jij gewoon weet uh, je familie wil uh, gaan volleyballen daar, dan kan je ook tegen mij misschien volleyballen. Want ik doe ook mee. Oké, okay, leuk. Het, Kijk. Uh, we doen mee met twee gemeenteteams. Misschien dus is het, het gezicht bij de stem van elke zaterdagochtend tot Oeh. zover de Zandvoortse berichten. Straks. Dat uh... weet ik even niet. Heb ik gezicht op? Nee. Laat dat even een verrassing blijven. Wat er straks gaat gebeuren? Nou, even Sundra Karma, Baby Blue. I was Boerenrock Sundra Karma Baby Blue ja, Het is wisselende muziek die ze maakt Ik vind het altijd wel leuk, Dit is echt weer een beetje boerenrock En het is ook wel weer geinig hier op de radio te Het is een mooie zand. het komt deze kant op We beginnen de parkeermeter niet aan te zetten en ja, Ik zag gisteren op het televisieprogramma Ik kon er niet zo gauw iets over terugvinden Maar het schijnt dat ze een of andere planeet hebben Of een asteroïde hebben gevonden En daar schijnt echt heel veel soorten materialen in te zitten En die kunnen wij weer goed gebruiken Goud Goud, ik heb wel en... iets vaag ergens gezien. Dat, ja, uh, en, was. En, en, en, dan kunnen ze allemaal weer dingen gebruiken die uiteindelijk ook weer in uh, onze ja, mobiele telefoons, accu's. Want we gaan natuurlijk straks allemaal elektrisch rijden. Ja, hoe we dat allemaal gaan uh, bolwerken met netwerken, weet ik niet allemaal. Met uh, elektriciteitskabeltjes en zoiets. Uh, ik denk dat de kabels wel dikker moeten. Ja, ik heb hier uh, uit het artikel, ze zeggen ook uh, uh, die grote asteroïden. Uh, vandaag, de, is, de, die missie is waarschijnlijk al gestart. Ja. En in tegenstelling tot het krantenkoppen beweren... gaat hij ons niet plots rijk maken, zegt macro-econoom Edin Mujadjik. Hij zweeft tussen Mars en Jupiter. Een diameter 200 kilometer. Dat is wel klap als je hem precies daarop neer kan zetten. Je moet er veel van gemaakt worden. Gewoon live, weet je wel. Real-life soap. Ja, die manier. De waarde van de rots wordt geschat op 10 miljoen quintillion dollar... Hoeveel? 10 kwintiljoen dollar. Dat is ongelooflijk. Dat is een 1 met 18 nullen erachter. En als je, zeg maar, als je er een stuk touw omheen gooit... en dan hoeveel kracht heb je nodig om dat ding zeg maar, onze kant op te trekken? Nou, dat? Het is gewichtloos, maar tot die de, als hij door de dampkring heen gaat... Uh, dan, dan heb je natuurlijk uh, dat, misschien, uh, dat wij uitsterven. Je weet het niet, als hij met een kracht... <lacht> je moet er wel heel zachtjes naar de aarde duwen. Ik zou toch wel nieuwsgierig zijn. Of je daar, daar 200 kilometer kan je zeg maar, een stuk touw omheen gooien. Dat zou eventueel toch kunnen. He? Ja, ja, ja. Dat je denkt van nou... Ik zal ze in ieder geval even op onze uh, uh, Facebookpagina even ja. plaatsen. Ja, ik, ik, ik hoorde bij Hubert uh, dan hadden ze het erover. En toen zeiden een van die de toppers zeiden van... Ja, maar als je toch heel veel van het school op Nederland zeg maar, uh, naar de aarde toe haalt... dan is het natuurlijk niks meer waard. Want dan heb je heel veel van hetzelfde gast. Ja, we kunnen het gewoon gebruiken voor immobiele telefoons en van accu's. En daar kunnen we oh, het allemaal ja. gebruiken. Je hoeft niet allemaal om je nek te hangen. Oh, kijk eens, ik heb een hele grote ketting. Ja, gast, is niks bewaard, want mijn buurman heeft er ook een. Daar gaat het even niet om, gast. Het gaat gewoon om dat je het kan gebruiken voor de nieuwe technieken die we allemaal hebben omarmd. Ja. Goed, vandaag stond er ook in de krant te lezen. De Nederlandse, bodem, eh, Nederlandse bodemonderzoekers de, van de TU Delft hebben goud gevonden en lithium en allerlei grondstof, eh, grondstoffen in de grond, dus op hele grote dieptes hoor. Om dus weer te kunnen gebruiken, ook in elektrische auto's en smartphones. Alleen het vervelend is. Ja, het zijn kleine, kleinere veldjes en de toestandjes. Hoe krijgen we dat er allemaal uit? En zonder ongelooflijk veel kosten te maken. Ja. Ja, er ook heel veel kleine gasveldjes nog hier en daar. Die moeten we ook gaan aanboren natuurlijk. Want ja, dan kan de aarde minder snel gaan verzakken... als we hele grote gasvelden gaan aanboren natuurlijk. Maar de onderzoeker Theo Henkens, die zegt ook... ja, het is wel moeilijk, maar is, ja, we worden wel afhankelijk... onafhankelijk in plaats van afhankelijk van andere landen. Dus dat is wel... Toch mooi om daar onderzoek naar te doen. Om te kijken of we die velden en uh, uh, gouden materiaal kunnen, kunnen delven. Ja. Goed. Ben benieuwd hoe het af gaat lopen. Zeker. Uh, straks nog die landenkeuze. Daar hebben we ons nog niet over gebogen. Maar dat gaan we toch even doen. Hij hey, heeft u nu een cd uit. Steve Wilson. Hij is van Porcupine Tree. We hadden het over, net over symfonische rockmuziek. Dit is hij in Sterren in, Dit is van zijn laatste album. What Life Brings. Standing in base. the the oscillating sunset fades in the autumn past. Knowing it won't last. Gone, but that's just too bad, 'cause that's what life. Fell to earth Or just a tremor in my life. het laatste album Harmony... Gordon, Steve Wilson... ...hij komt van Porcupine Tree... ...die maakt al heel lang muziek... ...en hij heeft zoveel inspiratie... ...dat hij ook nog solo muziek maakt... ...What Life Brings... ...dit is zijn nieuwe plaat die je uitbrengt... ...en die ga je nog steeds meer horen hier... ...bij Toebak Leven... ...we gaan straks even die landenkeuze. ...ik had een stukje geschiedenis... ...had ik nog liggen namelijk... ...over Felix Baumgartner... ...en Felix Baumgartner... ...breekt als eerste mens... Het een, ...met een vrije val... Van ongeveer 39 kilometer hoogte de geluidsbarrière. Ik wilde de eerste mens zijn buiten een vliegtuig an de geluidsbarrière the Ik barrier. het niet zien. Weg twee keer het gewicht dat ik normaal gesproken Oké, okay, hier gaan we, go, Felix. En er zijn uh, live beelden op YouTube, uh, uh, waren toen te zien, maar nu ook nog steeds te vinden deze. Space jump van 39 kilometer hoogte. En uiteindelijk geraakt uh, hij door. De geluidsbarrière is ook... Uh, hoor je ook, he? Dan hoor je... Boem! Is dat hem? Ja, dat is hem. Gaat hij door. Dat is echt grappig om te zien. En uiteindelijk haalt hij dus een snelheid. En wat is de uh, geluidsbarrière? 1357 kilometer per uur haalt hij dus. Oh. En na 10 minuten komt hij op de grond. De reis omhoog... Je zou je denken, hoe lang duurt dat? 2,5 uur met een heliumballon gaat hij omhoog. En uiteindelijk zie je daar beelden van dat hij daar in, de, in de deuropening staat van die ballon. Ja. Het uh, is niet zo'n mand zeg maar. Echt wel een uh, professionele ballon. En dan springt hij spring zo naar beneden. En dan gaat het in het begin heel erg goed. Tot een gegeven moment, na uh, 20, 30 seconden of zoiets, begint hij rond te tollen. En uh, dat rondtollen, dat is niet zo'n pretje, want dan kan je niet meer ori ori oriënteren waar je naartoe moet. En op een gegeven moment gaat hij zijn hand uitsteken en dan gaat hij zo een beetje balanceren, dan komt hij weer in balans uh, en dan uiteindelijk dan uh, komt hij toch goed terecht. En... Dus hij had pas, uh, hoe laat deed hij pas euh, parachute uit? Uh, na uh, 4,5 minuut. Na 4,5 minuut deed hij pas de parachute uit. Ja. Het... Zou die eens zeven kleuren? Nee. Nee, nee, nee, nee. Hij ja, was echt en enthousiast. En uiteindelijk oh. doet, hij, doet hij dan zijn helm af, want hij heeft echt een space-pak aan. Het is niet dat hij de... En uiteindelijk springt hij gewoon naar beneden en dan landt hij gewoon op zijn benen. Hoppakee. Of wie zou het een vliegtuig vandaan komt? Klaar. Heel bijzonder. Hierna dacht hij van mooi geweest, mijn actieve loopbaan, is zit ik is klaar. is klaar. Ik heb het bereikt. Ja, Ik kan me wel ja, iets bij voorstellen. Jij hebt de Jolande Keuze Ja, ik dacht, ik dacht eigenlijk van uh, Usher, maar hij heeft ook iets met David Guetta. Without you featuring Usher. Is, hij, is dat wat? Ja, ik heb geen idee. Nee, dat lijkt me wel uh, bijzonder. De Guetta is... Uh, iemand Without you? Niet. Nou, dat klinkt of hij er niet ja. bij is, maar hij is er wel bij. Ik zet hem gewoon aan. Kijk. De Jolande Keuze. Altijd weer verrassend. Ja, hè? Dansend. Maar hij is dus jarig vandaag Usher. Hij wordt vandaag uh, 45 pas. Ja, bijzonder hè?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 Er is geen reden om een dansje te doen, maar toch is het toch wel leuk om toch een beetje uit de aparte situatie weg te dansen. Ja, maar zie je ook, hij is wel 417 miljoen keer weergegeven. Ongelooflijk. <laughs> Dat weet je denk, zo bijzonder is hij nou ook weer niet. Nou ja zeg, het is jouw keuze, wat is het er weer? Ja, je ja. eigen keuze af te, af, te kraken. af te kraken? Dan moet je hem niet ja, doen Ja, maar he? het was ook omdat die fietser in David Guetta, okay. en die, die, die had inderdaad wel van die opzwepende muziek. Ja. Lekker. Dus, uh, ja, ja Uster is natuurlijk uh, eigenlijk uh, bekend van een hele andere plaat. Is er ook uh, eigenlijk bekend van, uh, van dit, hè? Ja. ja. Die mocht ik niet van jou, want die was al te bekend. Ja, die ben ik zo plat gedraaid en dit is eigenlijk zo'n lege plaat. Er gebeurt niet zo heel veel in. Maar goed, Usher, maar hij is er op 16. Ik denk dan wel van hoe, hoe vaak zou die dan gedraaid zijn. Nou, zoek het vaard. Maar goed, totdat hij zo'n 15 jaar geleden is hij eigenlijk een beetje ontdekt. En is uh, deze Raymond, Usher Raymond, zo heet hij, is hij door Sean Kamps Is hij naar vorige... Geschoven. op, gast. Die kan wel wat. En op 15 jaar geleden brengt hij zijn eerste album uit. Dat was in uh, 1997. Ja, dus uh, deze. Nee, daar, die, an die andere, jaar yeah heeft 5,5 miljoen duimpjes. Ja, nou kijk. Dat boel, hè? Dat is een heleboel. Dat is heel veel. Ja. Om het zo maar even te zeggen. Nou goed, de uh, afgelopen weken hebben wij het ook allemaal gevolgd. De voet, de uh, wat er gebeurt in de gaza uh, Israël gaat vandaag uh, een grondoffensief. Ik vind het zo mooi. Grondoffensief gaat in. in uh, noem je dat, starten. En alles is verzameld bij de grens met de gazestrook. En wie Heb weet je zo'n klok? What? Die aftikt Ja, nou, dat weet ik niet. Vast wel, denk ik. Huh? Maar uiteindelijk afgelopen week ook heel veel op de televisie. En ik vind toch dat ze het redelijk hebben gedaan. De NOS, want soms ben je wel heel, zijn we daar... Ja, toch wel niet zo positief over. Dus we je bent, jezus, het is vrij één kant belicht. En ik vind onder andere... Radi Sudi. een Palestijnse Nederlandse politicoloog. Die eh, ook regelmatig aanschoof. En hij was... Geloof bij op één, ik weet niet of het dinsdag of woensdag was. Hij was zichtbaar ontzettend zenuwachtig. Trilde met zijn handen en probeerde toch een hele rustige manier uit te leggen. Uh, hoe, hoe ze in deze situatie terecht zijn gekomen. Uiteindelijk werd hij toch nog door een aantal mensen van de overkant van de tafel neergezabeld. omdat hij toch stelde: van... Ja, wat zal Israël dan denken? Uh, bijvoorbeeld de helft van de mensen die in de Gaza-strook wonen. zijn jonger dan, wat zei hij, 15 jaar? En er wonen plusminus 2 miljoen mensen op het kleine stukje, stukje grond. Wat, wat, wat zullen die dan denken? En dat was eigenlijk toch voor de Joodse mensen toch wel de druppel. Zo van, nou, dat, dat doe even normaal. We hebben er goed over nagedacht. En toen voelde hij me zo van... En okay, ze moeten gewoon dood. Nou, dat, dat denk ik niet helemaal zeg maar, nee. Er zijn ook wel steeds meer organisaties die echt zijn voor verbroedering. Tot, tot ja. elkaar komen. Niet praten over wie gelijk heeft. Hallo erover. Maar gewoon, hoe kunnen we samen dat stukje land verdelen of... Uh, ja. Iets anders. Dus nou, ik hou uh, allemaal hard vast wat uh, daar zich gaat afspelen Ik zit in je ene meneer die toen de Tweede Kamer toen, uh, had geholpen bij het nieuwe kabinet. Zullen we die sturen? <laughs> je weet wel, die, uh, die nee? oudere man. Ja? Die, had toen, uh, die was toen altijd de verbinder. Maar ik kan even niet op zijn naam komen. Maar, oh, ik wil even plan komen. Misschien zit hij ja, zo nog ja, verbinder. Ja, ja, ja. Maar ja, het maakt niet uit. Okay. Uh, ik had nog een bericht. Uh, want, ja, we gaan richting Halloween natuurlijk. Hè? Dus we beginnen allemaal Enge films en dat soort dingen. Maar, <laughs> ja. maar uh, er is ook wel van. Uh, de pompoenen. We moeten weer uh, pompoensoep maken. Want al die pompoenen moeten uitgehold worden. Ja. Maar we hebben hier een pompoen. Nou, als die uitgehold wordt, hij is 1246 kilo ruim. Zo. Lastig om te wegen. En uh, dat, is, uh, dat is dus een kalebas, noemen ze dat ook wel. Kalebas? En die is net zo groot als 2100 basketballen bij elkaar. En degene die hem dus heeft gekweekt, tra Travis Ginger, die heeft 15.000 dollar uitgegeven huh? om dat ding te verzorgen. Doe even normaal. Hoezo? Een beetje water, daar hebben we het over. Maar ja, hij heeft, uh, heeft 30.000 dollar gewonnen, doordat hij hem won. Okay. Dus het uh, geld gaat dus investeren in het kweken een van een nog grotere pompoen. Wat een zinloze tijd missie, ja. <laughs> ja. Oh, nou, ik God. hoop wel dat, uh, dat ze er wat leuks mee doen. Want het is wel heel leuk om, uh, om deze dus op een, uh, door een kunstenaar gewoon mooi te laten bewerken en zo. Stukken laten Oh nee, sorry. Ja, ja, nee, dat, ja, ja, maar... ja natuurlijk. Als je op een gegeven moment gaat die wegrotten. zo werkt het ook. Maar hoezo is dat 15.000 dollar heeft dat gekost dan? Nou, dat was Schreppers. gewoon. Vertel. Ja, ja. Dat, dat, dat staat er niet bij. Nee. Dus ja, hij heeft hem gepoetst en hij heeft natuurlijk iedere bacterie verjaagd. Weet je, ik weet het niet. Hij heeft uh, vrije dagen opgenomen, ja, heeft ernaast uh, gezeten, omdat is toch bang dat de, de buurman, die ook in de wedstrijd was, dat hij het uh, tegen moest houden. Het steeltje doorknipt. Door ja, <laughs> dan is het over. Nou, dat wij, bij, bij, uh, bij ons dagverblijf, of nee, onze, ja, onze dagverblijf hebben wij ook uh, zeg maar een tuin. Een ja. kast. En pas later zei, wil je nog, wil je nog iets uit de, uit de tuin, uit de kast? Ja, dat is goed. We hebben nog een couchette. We kwamen ze ook met een couchette. Ik denk, van, nou, daar kan ik echt helemaal niks meer mee. Zo ongelooflijk groot. Ja. ja. Dat dus ik denk, ongelooflijk zeg. Maar ja, echt, ja, je kan leuk. er soep van maken. En het is ook zo, uh, heel prima om uh, schijven tussen je lasagnebladen. En dan uh, een laag met ja, dat. En dan weer een uh, putje. en zo. Ja, al ligt momenteel nog naast mijn bed. Ik denk, van, als ze s'nachts toch... Uh, nee, niet daarvoor, maar gewoon voor inbrekers. Nee. Dat kan ze niet hebben, denk ik. Nee, dat gaat niet gebeuren. Goed, nou even de laatste plaatjes voor tien uur. Dan straks weer het serieuze radioprogramma. Goedemorgen antwoord. Ik weet niet of er dit weer een echo, echo, echo is, maar dat wachten we weer even af. Jazeker, echo, echo. This yes. Done. I say the same, don't forgive me for it, yeah let me take all the blame, but if there's a chance to touch your heart again, I repeat myself till I lose count of this thing, hear me say, oh I have heard what they say about you, now don't need an explanation of what would be true. We zijn er alweer. Ik uh, let even niet op en het plaatje is alweer afgelopen. Dit was uh, namelijk... Uh, Zet eens even te kijken. Ja, Baltasar uit België vandaan. En dat heet uh, Halfway. Nou, we zijn allemaal niet Halfway. We zijn bijna aan het einde van het radioprogramma. Dat is zeker waar. Nou, grappig is... Uh, vandaag wordt hij nog jarig. Ik zag hem nog liggen. En grappig is... Hij is een link met Andriessen. En pas geleden hadden we het over Juliana Andriessen. En dat is een, was een muzikant en artiest. Maar dat is ook weer familie van Paul Witteman... En de Andriese familie is muzikaal. En ook in de klassieke muziek. En daarvoor heeft Paul Witteman waarschijnlijk ook dat binnengekregen. Binnengekregen. En heeft natuurlijk ook Paul Witteman ooit gepresenteerd. Hij is natuurlijk al heel lang van de televisie af. Samen met Jeroen Pauw deed hij een programma. Echt een ja. leuk programma, avondprogramma. Maar goed, Paul Witteman wordt vandaag 77. Dus hij komt hier uit de buurt, hè? Bloemendaal. Hij uh, is hier ooit geboren. Goed, nog even een verloren verjaardag die we hadden staan. Wat, heb, wat heeft u nog staan? Nou ja, wat ik uh, de, de verloren, Sandwoord bericht. Uh, gisteren had je dus in. Uh, in uh, in Sandwoord Zuid had je dus enorme wind. Er stond meer, meer. Oh nee, deze de, is de van augustus. Maar gisteren ook was er gewoon enorm veel wind. Dus ze hebben gisteren weer gesurfd. Oké. Okay. En uh, dat zijn ook uh, echt. Uh, hoe noemen we dat? Uh, spectaculaire foto's en zo van. En uh, ik, ik heb op de bus staan wacht... ook met die wind, dat ik denk van nou... moest me bijna vasthouden aan het hokje. Oké. Okay. Maar uh, dat is uh, space, SpaceX kitesurfing. En dan uh, moet je maar eens even kijken. Hoe, uh, het zijn wel spannende plaatjes allemaal. Ja, nou ja, vooral die filmpjes. Er gaan echt ja. meters hoog de lucht in. En, en ja, jeetje, nou, ik denk, dan kom je altijd weer neer. En, en water, denk ja, het is water. Maar je kan toch een flinke smak maken op het water hoor. Ja. Het water is niet zo uh, zacht. Het kan echt betont zijn op bepaalde, bepaalde snelheden. Vandaag is in de krant te lezen: wonen wordt onbetaalbaar. Daar is een uh, stelling over aan Uitverkoop huurwoningen zorgelijk. Heel veel mensen die verkopen een huurwoning. Want die denken van, oh mijn god, ik ga straks heel veel belasting betalen. En dan is de vraag waar gaat de huurwoning woning naartoe? Gaat het naar een andere huisjesmelkert? En gaat die nog meer mee geld vertellen? Ja, kans kan groot. Dus dat is nog even zorgwekkend. En verder eh, hoop ik dat het eh, vandaag een beetje rustig blijft... in de gebieden waar we het al eerder over gehad hebben. En hoe dat afloopt. Ik, ja, ik, nou, ik zie het met pijn in mijn hart tegemoet. Ik zou zeggen, dit was Toebak ja, ja, is Toebak Leef. Ja, uh... ik ga vandaag eventjes de uh, Art Walk maken. Oh, de niet vergeten. Art, niet vergeten. Ja. Er staat in het midden van de krant... dat vond ik wel leuk in de Zandvoort's Krant. een hele grote kaart...